12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Fotograaf Daphne Horn mag als enige in Nederland de Google-bril uitproberen. We bellen zo meteen even met haar. Verder mediaforum met Janneke Willems en Tom Verlint. Nu eerst het NOS Journaal. het Meegers. Goedemiddag. Washington wil dat Amerikanen in Jemen dat land verlaten. Russische dissident Godorkovsky pleit voor vrijlating... en 13 busreizigers in Pakistan vermoord. Soms wat wolkenvelden vanmiddag, maar ook wel wat zon. In het oosten kan vanmiddag nog een bui vallen. 20 tot 24 graden wordt het. Morgen veel bewolking en mogelijk flink wat regen. Voornamelijk in het oosten van het land. Vanaf donderdag weer wat meer zon. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft alle Amerikanen in Jemen de opdracht gegeven dat land te verlaten. Volgens de VS is het dreigingsniveau in Jemen uitzonderlijk hoog. Ook het aantal Amerikaanse diplomaten en functionarissen in Jemen... wordt daarom verminderd. In verband met het gevaar voor een terreuraanslag... werd de Amerikaanse ambassade in Jemen al gesloten. En ook de Nederlandse ambassade in Jemen blijft deze week dicht. Het besluit van de Verenigde Staten om alle burgers weg te halen uit Jemen... heeft in Nederland de volle aandacht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voorlopig volgt Nederland dat besluit niet, zegt het ministerie. In Rusland dient vandaag het hogere beroep van de dissident Michail Gordorkovsky... tegen zijn veroordeling in 2010. Voor het stelen van olie en het witwassen van zwart geld. De voormalige oliemagnaat Godorkovsky was in 2005 ook al veroordeeld... voor het ontduiken van belastingen. En sindsdien zit hij vast in een strafkamp in Noord-Rusland. Correspondent David-Jan Davidjan, David-Jan, wat is de inzet van Godorkovsky? Nou, Godorkovsky wil dat hij voor die tweede straf... Uh, dus het, voor het stelen van olie van zijn eigen bedrijf, notabene, uh, wordt vrijgesproken. En als dat gebeurt, dan komt hij volgend jaar vrij... Uh, wat zegt Goderkowski, ik uh, heb helemaal geen, uh, geen olie voor mijn eigen bedrijf gestolen dat, dat is een belachelijke beschuldiging. Hier zit politiek achter. Ik ben veroordeeld omdat ik me heb verzet tegen de politiek van Vladimir Poetin, de president van Rusland. Uh, en daarom uh, ben, ik, ben ik dus veroordeeld, daarom zit ik vast. Dan komt hij volgend jaar vrij, maar maakt hij überhaupt kans op vrijlating, denk je? Nee, ik denk dat de kans heel klein is. Kijk, in Rusland uh, gebeurt het zelden of nooit dat uh, wie dan ook in hoger beroep wordt vrijgesproken van een straf die door een lagere rechtbank is, uh, is opgelegd. En in het geval van Koski, ja toch een bekend tegenstander van, uh, van Poetin, is die kans wel heel erg klein. En dat betekent dat hij langer blijft vastzitten. Hoe lang nog? Hij zit tot uh, 2017 in principe vast. Mocht hij worden vrijgesproken, dan komt hij volgend jaar dus vrij. Uh, maar zelfs dan, als dat zou gebeuren... dan uh, kan hij zich waarschijnlijk nog niet vrij bewegen... in de zin dat hij zich dan niet met politiek bezig kan houden... en zich kan blijven verzetten tegen Poetin. Dat heeft hij de afgelopen jaren zelfs vanuit de gevangenis... is hij dat blijven doen. Uh, als hij dat in vrijheid zometeen weer gaat doen... dan uh, is de kans heel erg groot... dat er wel een nieuwe strafzaak tegen hem gevonden wordt... dat hij opnieuw veroordeeld wordt en dus weer... Achter de, de tralieschapsverdwijning. David-Jan Godfra, dankjewel. In Hongarije zijn vier mannen veroordeeld. voor het doden van zes roma Cigeuners in 2008 en 2009. Onder wie een kind van vijf. Drie van de aanvallers kregen levenslang. de vierde dader 13 jaar cel. De aanvallers pleegden de moorden uit racistisch motief. De aanvallen waren in verschillende plaatsen in het land. en ze waren zorgvuldig gepland. Mannen staken bijvoorbeeld een huis in brand. Toen de bewoners naar buiten vluchten, schoten de aanvallers hen neer. Door de acties raakte ook Roma gewond zo'n 7% van de bevolking in Hongarije is Roma. In België zijn het afgelopen half jaar bijna 67.000 Nederlandse automobilisten geflitst. Van alle verkeersboetes die zijn opgelegd aan buitenlanders was een derde voor Nederlanders, meldt de krant De Standaard. De cijfers zijn van voor de zomervakantie. In de zomermaanden rijden altijd extra veel Nederlanders via België naar het zuiden. Sinds vorig jaar heeft België een akkoord met Frankrijk en met Nederland, waardoor de politie de identiteit van de bestuurders kan achterhalen. Dit is het NOS journaal, het doorald meegens. Burgemeester Roep van vlissingen heeft aangifte gedaan van bedreiging en belediging. Hij zegt de afgelopen weken te zijn bedreigd via de telefoon en via e-mail. Roep moest zich gisteravond in een gemeenteraadsvergadering verantwoorden vanwege onterecht ontvangen vergoedingen.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 en vandaag staan nog eens zes Roemenen voor de politierechter. In totaal werden 43 Roemenen en twee Polen aangehouden... allemaal voor zakkenrollerij. Bezoekers werden tijdens de Gay Pride in Amsterdam... beroofd van hun smartphone en portemonnee. Volgens de politie gaat het om een goed georganiseerde bende. In het zuidwesten van Pakistan zijn gisteravond 13 busreizigers... die in een convoy reisden, in koele bloeden vermoord. En vervolgens zijn de lichamen in een ravijn gegooid... Correspondent Lucas Waagmeester, wie zitten er achter die moord, Lucas? Uh, dat is niet helemaal duidelijk. Dit gebeurt in een stuk van Pakistan waar meerdere conflicten tegelijk spelen. De, de, het kan natuurlijk Taliban zijn, andere, of andere militanten die zich tegen de staat uh, verzetten. Uh, hoewel dat op, de, op deze plek vrij uitzonderlijk zou zijn. Het kan ook uh, een van die vele hoofdstukken zijn... in de hele lange geschiedenis van sectarisch geweld in Pakistan... ...soenitische groepen die Shiïtische moslims aanvallen. Het gebeurt ook daar wel veel. Of, en ik denk eigenlijk dat dat, dat, dat hier het meest waarschijnlijk is... ...het zijn uh, separatisten. In Balochistan, de provincie waar dit gebeurt... Er ...zitten mensen die zich uh, willen afscheiden van Pakistan... ...en zij zien Punjabis als de oneigenlijke uh, ja, overheersers van hun gebied. Deze bus die zat vol met Punjabis, was onderweg naar Punjab... ...in een konvooi, bewaakt bene ...omdat iedereen weet dat dit kan gebeuren... En die zijn dus onderweg uh, aangevallen. Ja, je zegt het al, uh, een bewaakt konvooi, dat het gebeurt altijd op die manier. Maar, maar hoe heeft het dan toch kunnen gebeuren? Nou, te begrijpen nu is dat het een vrij spectaculaire aanval is geweest. Uh, inderdaad uh, is de bescherming van die, van die bewakers die is vrij fors. Je gaat niet gewoon uh, een aanval beginnen. Dat leidt snel tot een bloedbad uh, waar die belagers natuurlijk ook niet veel mee opschieten... Uh, dus wat ze hebben gedaan is ze hebben in de buurt een, uh, een tankwagen beschoten en in brand gestoken. Uh, daar hebben die beveiligers zich op gericht. Uh, ze zijn dus eigenlijk afgeleid en zo hebben die belagers dat konvooi met bussen uh, kunnen overmeesteren. Veertien passagiers die hebben ze inderdaad ter plekke vermoord en in een ravijn gegooid. En uh, zo'n 15 andere passagiers die worden nu nog vermist een volle nacht en ochtend na de aanval... Naar hun wordt gezocht daar in de berg. En de vrees is natuurlijk dat ook zij later vandaag eh, ergens dood worden aangetroffen. Hmm. Als, als het zo'n gevaarlijk gebied is, eh, Lucas... dan vraag je je af waarom mensen daar, daar doorheen reizen. Zijn er geen alternatieven? Uh, nee, weinig. Het is natuurlijk gewoon een deel van Pakistan. Dus mensen willen wellicht eh, toch naar bijvoorbeeld familiebezoeken... toch het risico nemen omdat je daar nou eenmaal af en toe naartoe moet... En Balochistan is een grensgebied. Als je van, uh, van Punjab uh, naar, uh, of bijvoorbeeld vanaf de zakenstad Karachi uh, naar Iran wil... Uh, waar Pakistan veel business heeft... Ja, dan moet je dus ook door Balochistan heen. Als je bijvoorbeeld ook naar Afghanistan wil, uh, ook trouwens. De alternatief om naar die twee landen te reizen... is via de tribale grensgebieden van Pakistan. Maar die zijn natuurlijk ook berucht om hun militanten. Er zit veel Taliban. Uh, dus dat is ook niet per se een hele prettige route. Het is een zeer instabiele regio... Dat zie je hier, maar ja, het leven gaat natuurlijk wel gewoon door. Familiebanden, zakenrelaties. Soms is het niet anders, uh, met soms dus ook desastreuze gevolgen... zoals ja. de afgelopen nacht. Dat moet je wel, maar blijft het erg riskant. Ik dank je wel, Lucas Waagmeester. Sport. Adelinde Cornelissen kan gewoon met haar paard Parsival... naar het EK Dressuur over twee weken in Denemarken. Adelinde, goedemiddag. Goedemiddag. Eerder uh, werden er hartritmestoornissen geconstateerd bij, uh, bij Parsival. Uh, is hij nu uh, volledig fit? Hij is nou volledig fit, ja. Uh, hij, is, uh, hij is inderdaad geopereerd geweest eraan. En uh, de hart is gereset. En... Ja, goed, natuurlijk hebben, hebben we eventjes uh, een maandje kalm aan moeten doen, want ja, goed, toch een operatie en dat hart moet natuurlijk weer uh, sterk genoeg worden. Dat was begin juni, hè, die, die operatie? Ja. ja. ja. Wat, wat is er gebeurd? Je zegt het hart is gereset. Wat hebben ze gedaan? Ja, ze hebben eigenlijk, ze uh, zijn met uh, katheters eigenlijk door de de rechtstreeks naar het hart gegaan en dan heen, hebben ze daar een, uh, een uh, schok op gegeven, een elektrische schok, zodat het hart... Uh, Eigenlijk weer een keer goed samenknijpt en, en daardoor zijn, uh, zijn ritme weer vond. Ja, ja, het is niet zo dat hij bijvoorbeeld een, een pacemaker heeft gekregen. Nee, nee. nee. Maar goed nieuws, want jij keek al lang uit naar het EK. Nou ja, goed, het is uh, sowieso natuurlijk dat is iets waar je naartoe traint, die kampioenschap uh, elk jaar. En als er dan zoiets tussendoor komt, ja, dan is het toch wel even weg. Mm -hmm. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik had ook eigenlijk, ja, goed, als zoiets gebeurt, dan uh, hou je natuurlijk nergens rekening mee mee. Want ik wist ook helemaal niet. Uh, of dat allemaal weer uh, zo snel voor elkaar komt. Jij dacht komt. begin juni, misschien wordt het wel september, oktober... voordat hij uh, weer fit is? Nou, eigenlijk had ik helemaal geen planning eraan gehangen. Eigenlijk dacht ik gewoon, als hij ooit maar weer eens fit wordt... want uh, ja, goed, ik vind het gewoon mooi om, om te rijden. Ja. Dus dit is een opsteker, dat hij uh, nu mee mag doen? Ja, goed, dat is, uh, dat is inderdaad sneller dan dat ik had gedacht, ja. ja. ja. Uh, Denemarken, over twee weken, wat is, uh, wat is het doel? Uh, een goede teamprestatie is uh, als eerste het uh, doel. Ja? En daarna uh, ja, hoop ik individueel dat hij ook nog wel iets kan doen, ja. Ja, en uh, waar richt je dan op individueel? Medaille. Ja? Ja. B brons, uh, zilver? Ja, we gaan altijd voor goud, natuurlijk. <laughs> ja. Nou, laten we hopen dat dat, uh, dat, dat gaat lukken met, uh, met weer een gezonde parsival over 14 ja? dagen, hè? dat hoop ik ook, ja. Ik hey, dank je wel dat je aan de telefoon wilde komen. En dan wens je veel succes over twee weken in, in Denemarken. Dank u wel. Nog een tennisbericht. Michele Krajicek heeft de tweede ronde bereikt... van het WTA-toernooi in China. Krajicek versloeg de Japanse SEMA. Dat deed ze in twee sets. Nu verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan files op de A27 van Gorken naar Breda... tussen Hank en Oosterhout, 6 kilometer. Er aan een vrachtwagenstiel. De rechte rijstrook is dicht. De N9, Alkmaar den Helder, is in beide richtingen dicht... tussen Bergen en Sint Maartenzee. Wat komt er een ongeluk met een vrachtwagen? Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Washington wil dat Amerikanen in Jemen dat land verlaten. De Russische dissident Godorkovski pleit voor zijn vrijlating... en 14 busreizigers in Pakistan vermoord. Dat was het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Eens, zwei, Als één volk degelijk is, drei, zijn het Duitsers.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 Jurgen van der Berg. Goedemiddag, allemaal. Zom wat ditjes en zusjes en zootjes en datjes uit het uh, mediawereldje. In het Mediaforum, financieel journalist en WNL-presentator Janneke Willemsen. En oud omroepbaas en mediaadviseur Tom Verlind is er ook. Ze hebben gekeken naar kijken in de ziel. Dat uh, is deze keer met topondernemers, oud-ABN, Amro, topman, Rijkman Groening werd door Koen Verbraak aan de tand gevoeld... over de vele miljoenen die hij bij de bank verdiende. Kijk maar U doet mij in de hoek van gaaien. Voor... Ik heb mezelf nooit één aandeel gegeven. Ik merkt dat het u emotioneert? Ja. Omdat u voortdurend insinuerende opmerkingen maakt. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Jan Stellingwerf en die komt uit Buren. Dit is Radio 1. Lunch... De Google Glass, de bril waarmee je kunt mailen, filmen, fotograferen, bellen, surfen en de weg kunt vinden. Kortom, de bril die alles kan wat een smartphone ook kan. De Nederlandse fotograaf en documentairemaker Daphne Horn is de enige in Nederland die die Google-bril mag uitproberen. Ze was een van de 8000 wereldburgers die het recht won om er eentje te kopen. En ze is nu aan de telefoon. Daphne Horn, goeiemiddag. Goeiemiddag. Praat, praat je nu met ons via de bril? Um, dat kan ik doen, maar dat maakt het iets slechter uh, qua kwaliteit. Dus dat heb ik nu niet gedaan. Oh nee, doe dat maar niet. Hoe ben je nou precies aan die Google Glass gekomen? Um, nou, ik heb meegedaan aan een wedstrijd, uh, If I Had Glass. Dat is in februari door Google Amerika uitgeschreven. En ik heb een tweet geplaatst uh, op Twitter. En op Google Plus op het platform heb ik eigenlijk een slogan bedacht... En met hashtag if I had gloves. En die is uitgekozen. Dat is eigenlijk een beetje zo'n ouderwetse prijsvraag. Je moet een slogan bedenken en dan word je uitgelood. Ja, en eigenlijk moest je ook een beetje duidelijk maken van... Goh, uh, wat ga je ermee doen? Wat wil je ermee maken? En um, ja, voor mij was dat gewoon intense verhalen. En het is ontzettend cheesy, maar ik ben uitgekozen. Ja, en bevalt die? Ja, het is, het is heel bijzonder. Ik, ik mocht al uh, kennis maken um, met, met de bril door Ronald van, Li van der Linge, uh, van Leer. Uh, die had hem hier, uh, die softwareontwikkelaar. En um, uh, daar heb ik hem voor het eerst op gehad. En ja, ik mocht hem in New York halen. En uh, ja, het is, het is een, een bijzondere ervaring, wat je ziet. en um, Ik heb hem elke dag op en je moet hem een beetje indragen als een schoen. Dus uh, elke, uur, of elke dag een uurtje meer dragen. En, ja. het, uh, het, is, het is bijzonder. Ik kan het heel moeilijk omschrijven, maar... Ja, want ik, ik, vind, ik heb je net even verteld wat je er allemaal mee kan doen. Is het niet ontzettend ja. vermoeiend dat je dat allemaal uh, ja, bij wijze van spreken voor je ogen zo ziet? Ben je niet voortdurend afgeleid? Nee, want uh, het scherm gaat ook gewoon uit. En hij gaat heel veel uit. Hij is eigenlijk meer uit dan wat hij aan is. Oké, okay. en, en wat doe jij er zelf mee dan? Um, ik fotografeer ermee, dus als ik op straat uh, loop um, of ik check mijn e-mail ermee. Maar als ik, als ik op straat loop dan, en ik zie een mooie foto aankomen of een fotomoment, dan maak ik een foto. Um, ik kan er een video mee maken. Ja, Ik, ik, ik ben eigenlijk aan het testen wat hij allemaal kan. Um, en dat stuur ik ook direct door naar Facebook, Twitter, Path, uh, wow. naar mijn vrienden. Maar jij ja. bent professioneel fotograaf. Kan je dan met zo'n ja. bril uh, net zulke foto's maken als jij met je camera kan? Nee, het is, het is eigenlijk nog een houten wiel. Het is heel rudimentair. Het is maar 5 megapixel. Um, dus, dus het is een kwaliteit en ik vind het ook scherp. Ik vind eigenlijk ook de kleuren heel mooi. Maar het is, ja, het is, het is niet om uh, in een. Nou, misschien ook wel. Je kunt het wel in een galerie gaan hangen, maar dan op een kleiner formaat. Ja. En hebben mensen, andere mensen dus door dat je dat ding op hebt? Um, eigenlijk niet. Um, ik kan hem in drie verschillende vormen dragen. Um, ik kan hem heel geprononceerd dragen. Dan doe ik er geen uh, glas in. Dus dan, dan, is het, dan is het een heel raar montuurtje op, mijn, ja, op de hoogte van mijn wenkbrauwen. Maar als ik er glas in doe, dan is het, kan, ik er wit glas, kan ik kiezen voor wit glas of voor een zonnebril. Oh ja. En als ik de zonnebrilmodus kies, dan ziet niemand dat ik hem op heb. Nee, en dat was ook wel nodig de afgelopen dagen. Dus dan kan je hem ook gewoon dragen als er op zon is? Ja, ja. En dan, dan ja, dan, als heel, mensen dichtbij komen, dan zien ze wel... hé, hey, daar, daar, daar is een soort prisma voor haar oog. Wat is dat? Maar ja, over het algemeen hebben ze het niet, door. Dan kan ik, uh, ja, kan ik er gewoon mee rondlopen en mee fotograferen. En hoe reageren mensen als ze het doorhebben? Um, heel verbaasd. Heel, heel veel verbazende gezichten. En, en eigenlijk ook heel um, enthousiast. Van, is dat nou een computerbril? Wat kun je ermee? Heel veel vragen. Wat kost het? Um, ja, ik hoor ja. eigenlijk, uh, als ik op een terras zit, dan, uh, dan, dan ben ik uh, ja, het, het populaire meisje. <laughs> dat is dan wel weer een bijkomend voordeel, of niet juist. <laughs> uh, jij gaat erover bloggen, hè? want, uh, uh, want uh, ik neem aan dat ze bij Google ook uh, zeer geïnteresseerd zijn in wat je ervan vindt. Ja, ja we, we mogen feedback geven als Explorer. Uh, ik krijg nu toevallig ook weer een berichtje binnen van PAD uh, dat ze me aan het beluisteren zijn. Ja. Um, Um, um, ja, ik, ik mag zeggen wat ik ervan vind en um, wat ik ermee doe. Um, um, ze kunnen hem ook, hè, vanuit Amerika, kunnen ze hem ook uitzetten. Dus ze kunnen ook zeggen: van je doet het niet goed. Dus um, wow. ja, dat, dat kan op afstand. Dus um, er, er zit nogal, uh, ja, ik kan, ik kan er niet alles mee. Wat ik nee, kan nee, nee oké. Okay. Er zit daar wel iemand ergens achter een schermpje te kijken wat jij er allemaal mee doet. Uh, denk je dat dit een succes wordt? Gaan we er straks allemaal mee lopen? Um, draagbare computers, dat wordt helemaal de hit. En, en net zoals uh, hè, de, de zaktelefoon of de, de, de draagbare laptop... of uh, de zakcomputer, uh, dit, dit wordt gewoon een, een, een grote hit. En, en dan is even de vraag of het uh, de bril wordt die gaat winnen... of uh, de, ja, de smart uh, horloge, de mm. pebble of andere soorten. Hè. Apple is uh, aan het uh, ontwikkelen met een, met een draagbare polsband... Uh, ja, uh, het is dus even de vraag: wat gaat winnen? Ik vind dit heel prettig. Ja. Oké, okay, nou, we blijven jou volgen. Want je schrijft uh, dus voor technologieblad Bright en je gaat over bloggen. Uh, uh, en, ja. En, nou ja, veel plezier ermee, Daphne. Leuk dat je even naar de telefoon kwam. Dankjewel. BNN Radio 1-collega Luc Iking onder meer bekend van zijn Twitter-rubriek... in allerlei vormen hier op deze zender, vertrekt na vijf jaar bij Radio 1... en gaat werken voor RTL 4, vertelde hij gisteravond op deze zender. En waarom zeg je dat zo vrolijk? Ik zeg het uh, vrolijk omdat ik, wel, uh, omdat ik ook wel iets heel tofs ga doen. Ik ga meewerken aan het programma RTL Late Night. Humberto Tan gaat dat presenteren en ik uh, uh, ga hem daar uh, een beetje bij helpen. Zoiets, zou je het kunnen zeggen. Ik mag een beetje mijn blik geven op het nieuws... Vrijdag aanstaande is die voor het laatst hier op Radio 1 te horen. En op 26 augustus begint RTL Late Night met Humberto Tandus en Luke Kink. Amerikaans onderzoeksbureau Nielsen heeft onderzocht... wat de invloed is van tweets op de kijkcijfers van tv-programma's. En die invloed die is er wel degelijk. In een derde van de gevallen nemen de kijkers van een bepaald programma toe... als er veel over wordt getwitterd. Met name reality-programma's profiteren van Twitter. Kijkcijfers stijgen dan soms met 44 Drama scoort met 28 relatief laag een dingetje in RTL Boulevard gisteravond... opeens zagen we Russische ondertiteling... bij een item over de Gay Pride in Amsterdam... met stylist Mike de Boer. Het was geen schakelfoutje, nee, de makers hadden er een bedoeling mee... vertelt de modedeskundige. Een van de hoofdthema's was Poetin, president Poetin. Want het is namelijk zo in Rusland dat er wetten zijn die anti-homo zijn. Je kan gestraft worden, je kan hoge geldboetes krijgen en zo. Dus speciaal voor Poetin hebben we alles Russisch ondertiteld. Dan ophef in Amerika. De Republikeinen dreigen verkiezingsdebatten in 2016 te boycotten... als CNN en NBC de productie van een tv-serie en een tv-film... over Hillary Clinton doorzetten. CNN wil volgend jaar een tv-film over Clinton uitzenden... en NBC is van plan een miniserie over haar te maken. Dat is tegen het sere been van de Republikeinen. De voorzitter van de Republikeinen zegt dat zijn partij dat die die wil beschermen tegen omroepen die de Republikeinen niet steunen. in in, not in the of doing but the party. Republikeinen dreigen nu dus met een boycott van de presidentiële debatten. die CNN en NBC gaan organiseren. De vorige keer was er een circus van 23 debatten, zegt een woordvoerder, we kunnen nu de omroepen overslaan die onze tegenstanders promoten. A couple years ago we had a 23 debate traveling circus and I think it's about time that we cut out those people that are actually spending their time and money promoting our opponents. I'm not going to sit around and let it happen anymore. That's all I'm saying. Dan is hier de laatste vraag de handpraat. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De hele week blikken we terug op kinderspelshows en in dat overzicht mag natuurlijk Ren je rot niet ontbreken. Het programma dat onsterfelijk is gemaakt door presentator Martin Broosjes, waarin scholen het tegen elkaar op moesten nemen. Het programma begon in 1973 en we hebben een fragmentje uit de 108e aflevering van Ren je rot. Dit is niet de eerste aflevering natuurlijk, we zijn nou weer toe aan de 108 e aflevering van Renje. Yeah. Ja. Zullen we meteen maar beginnen met een lekker tekenfilmpje? Lekker tekenfilmpje. Het is een tekenfilmpje over een specht, maar ik wil eens eventjes weten wat jullie weten van een specht. Wat is, wat is een specht eigenlijk voor een vogel? Eén, een uh, roofvogel. Twee, een uh, klimvogel. Of drie, een uh, zangvogel. Chilip chilip chilip chilip, daar gaan we voor de eerste keer. Hè. Even kijken hoe het klinkt hoor. Rrr, spannend hè? Rrr, ren. Yeah. Oh, wat is een specht voor een vogel? Ja hoor. Deze seconden. moet Een bal. En wat ik net zei, het tekenfilmpje gaat over een specht. En uh, ja, wat mij betreft gaan we daar nu naar kijken. Ja, naar het tekenfilmpje van Walt Disney. Martin Broos is in Renjerot de puntentelling. In het programma werd onder andere door Radio DJ Tom Mulder gedaan. Volgens mij nog onder zijn oude naam, Klaas Vaak. En in 1983 werd de laatste Renjerot uitgezonden. Dit is Radio 1 Lunch. Het Media Forum. Vandaag met uh, Janneke Willems is WNL-presentatrice en financieel journalist. En Ton Verlint is mediaconsultant en oud-directeur van de KRO. Hartelijk welkom allebei. Hallo. Hallo. En we hebben ruim de tijd voor half 1, dus we beginnen maar gelijk met een groot onderwerp. Um, de serie van Koen Verbraak loopt, Kijken in de Ziel. En dat gaat uh, dit keer over topondernemers. Het ging over de bonuscultuur, waarvan oud-ABN-amro-topman Rijkman Groenink... volgens velen de belichaming is, nadat hij 26 miljoen had geïncasseerd na zijn vertrek. De emoties liepen hoog op. Rijkman Groenink verweet interviewer Verbraak dat hij voortdurend insinuerende opmerkingen maakte. U gebruikt dezelfde journalistieke trucs, misleidende woorden... die een verkeerde, insinuerende nee, indruk hoor, wat, geven. dat ja, steeds gezegd. Als he? ik u zeg, nee, nee, ik nee, heb, juli, u heeft ja. het over jullie, jullie ja. hebben jezelf bonus gegeven. Ja, dat is nee, niet heb nee, het woord bonus niet genoemd. Nee, jullie hebben jezelf bonus. die regelingen gegeven. Ja, nou, U hebt het in elk geval uh, goed En gehoord. ik zeg u meteen, die regeling komt van de Raad van Commissarissen. Twee zinnen later weer, jullie hebben... Maar ik krijg het niet mee. Ik zeg nou nog, ik begint weer met... u krijgt het mee. Ik krijg nee, het niet mee. Het is geen mee. bonus, maar u had aandelen die u dan kon Ja, maar die heb ik natuurlijk over de loop van, tw van twintig jaar verzameld. Maar snapt u dat, dat dit soort dingen... Ja, maar uh, u doet mij in de hoek van graaien. Janneke, dit moet jou als financieel journalist uh, wel uh, geboeid hebben. Ja, ik vond het zeker interessant. Ik vond het wel... Uh, ik vond het een hele boeiende tv. En ook echt spannend. En ook uh, leuk dat, dat Rijkbouw Groening zo geprikkeld was... Wat ik wel jammer vond, was dat er uiteindelijk toch niet echt werd uitgelegd... want dit werd natuurlijk een beetje een discussie over... Ja. kreeg je het geld nou mee of waren het nou aandelen? Het was ook een beetje een woorden, woordenspelletje uitgelegd. natuurlijk. Ja, precies, echt een, een discussie, eigenlijk een semantische discussie. Was het nou een bonus, waren het nou aandelen of stond het van tevoren vast? En wat ik wel jammer vind dan, is ja... ik vind hier had, had je echt wel een moment kunnen pakken... en dat verwijt ik ze eigenlijk allebei, dus zowel de interviewer als de geïnterviewde dat ze even hadden kunnen uitleggen hoe dat dan in zijn werk gaat. Misschien één zinnetje erbij van... hij kreeg elk jaar zoveel aandelen. Nou ja, dan kan het dus... Uh na nou, 20 uh, jaar kan dat oplopen. Het kan een enorm bedrag worden, ja. of, maar het kan ook kan het misgaan natuurlijk. Ja. Wat ook mooi de televisie oplevert, is natuurlijk dat de geïnterviewden van zich afbeidt en zegt ja, wacht even, dit gaat met de verre, dat, dat zie je ook niet vaak. <laughs> nee, het was uh, toptelevisie, maar het meest knappe vond ik nog dat de Rijkman Groening zich in de rol van slachtoffer uh, manoeuvreerde. <laughs> Hij had die aandelen gekregen, dat wil zeggen, of, of gekocht, ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar het was in ieder geval niet zijn beslissing. Het was de Raad van Commissarissen die hem opgedrongen had, was ook de raad van commissarissen, die hem dat salaris gaf... en dat werd hem nu door de samenleving verweten. Nou, dat was een hele knappe omdraaiing van, uh, van feiten, vond ik. Ja, het toonde ook echt aan hoe hij uh, kijkt. Hè? Hoe hij zich absoluut niet kan identificeren met de gewone mens... Die... Ja nooit van zijn leven dat soort bedragen zal verdienen. Want of dat, je het nou meekrijgt, ja. of dat nou aandelen ja. Ja. zijn. Maar dat is waar Koen op een gegeven moment ook wel op gaat zitten in dat verhaal van, er is ook nog een moreel aspect aan dit hele gebeuren. Uh, nee, kennelijk uh, niet. Dat was wel... In de ogen van Rijkman Groening? Uh, ja, ja, in de ogen van Rijkman Groening kennelijk niet. Het ging om de continuïteit van zijn organisatie. Wie het boek De Prooi heeft gelezen, weet met wat voor ijzeren hand hij dat heeft gedaan, wat zijn ambities waren. Ook in dat boek ben ik geen morele afwegingen tegengekomen. Het gaat niet om maatschappelijk belang. Het gaat om het belang van de organisatie en ik vind het, uh, ja, hij, hij mist toch een bepaalde antenne, want kijk, uh, de, de, onder andere deze man is mede verantwoordelijk voor een deel, mede verantwoordelijk voor de financiële crisis waarin we zitten, waar op dit moment gewoon heel veel mensen ook persoonlijk het slachtoffer van zijn, die zijn aan het afbetalen wat hij en zijn cornuiten aan fouten hebben gemaakt en nou, weet ik niet of ze dat wel of niet te verwijten is. Daar zijn we allemaal bij geweest. Dat kun je er tegenover stellen. Maar iets van empathie, iets van inlevingsvermogen. Je, je had wel iets van spijt kunnen betuigen. Maar dat is er niet. En ja, dan begrijp ik wel dat het met dit soort mensen aan de top op een gegeven moment mis kan lopen. Het is natuurlijk ook de vorm van het programma. Hè? Want eigenlijk vraagt dit om een, een lang gesprek met hem. Hij heeft niet zoveel, volgens mij, interviews gegeven over, over zijn rol in dat hele gebeuren. Dus op zich knap dat Koen hem heeft gekregen. Koen verbruik voor deze serie ja. En die serie is natuurlijk ook zo dat, dat je... Nou ja, je ziet korte stukjes gesneden achter elkaar. Dat zijn al die topondernemers. Uh, is het zo dat dit, dit een, een lange gesprek had uh, gevergd misschien? Uh, nou, um, ik, ik denk dat hij er uiteindelijk nooit gekomen was. Of uh, Koen Verbraak had het zelf uh, moeten gaan uitleggen... hoe dat dan werkt met aandelen. Want... Dat toonde dit wel aan. Hè. Ik, ik mis dat dan, ik vind het jammer. Maar dat toonde wel aan dat Rijkman Groenig het zelf niet kan uitleggen. Want hij vindt het volkomen normaal. En hij snapt dus ook niet wat andere mensen er misschien niet aan zouden kunnen begrijpen. Ja. Uh, Koen Verbraak uh, gaf gisteren een interview aan de Volkskrant. Uh, daarin uh, zei hij dat hij uh, baalde eigenlijk van dit interview. Juist omdat Rijkman Groenig zo boos werd. Emotie is mooi, maar niet als het mensen meesleurt. Uh, volgens Verbraak... Heb je dan als interviewer het gesprek niet helemaal goed geleid? Denk je er ook zo over? Nee hoor, nee. Ik vind dat hij uitstekend zijn werk heeft gedaan. En... Juist in dit interview was de emotie buitengewoon functioneel. Want laten we zeggen, rationeel gezien is er over deze zaak al ontzettend veel gezegd en geschreven. Daar worden we allemaal niet veel wijzer van. En deze emotie gaf een uitstekende kijk in de, in de ziel van de geïnterviewden. En daar gaat het programma toch over, dacht ik. Ja, dus is ziet het is gewoon goed z'n werk nou, ja. ja. ja. Kijken in de ziel. Ja, het blijft een fantastische serie. Dus een aanrader voor iedereen die op de zomeravond denkt... van nou, ik ga maar eens even binnen zitten in de koelte. Dan heb je ook <lacht> nog een aanrader. Ja, een tip, ja. uh, we gaan zo meteen doorpraten over andere zaken. Met Janneke Willems en Ton van Lint. Eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal door Alt Megens. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik... krijgt geen toestemming om een studie te volgen aan de Universiteit van Oslo. Hij had een aanvraag ingediend voor een studie Politieke Wetenschappen. De universiteit laat hem niet toe... met als argument dat hij studiepunten tekort komt. Breivik zit minstens 21 jaar vast... vanwege de aanslagen in Oslo en het eiland Utøya, waarbij hij 77 mensen doodde. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle Amerikanen in Jemen opdracht gegeven dat land te verlaten. Volgens de VS is het dreigingsniveau uitzonderlijk hoog. Ook het aantal Amerikaanse diplomaten en functionarissen in Jemen wordt daarom verminderd. In Hongarije zijn vier mannen veroordeeld voor het doden van zes roma zigeuners onder wie een kind van vijf. Drie van de aanvallers kregen levenslang, de vierde dader 13 jaar cel. De aanvallers pleegden de moorden in 2008 en 2009 uit racistisch motief. En burgemeester Roep van Vlissingen heeft aangifte gedaan van bedreiging en belediging. Hij zegt te zijn bedreigd via telefoon en e-mail. Roep moest zich gisteravond verantwoorden vanwege onterecht ontvangen vergoedingen. Of de bedreigingen en de declaratiezaak met elkaar verband houden, dat is niet duidelijk. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Op de A27 van Gorkum naar Breda zaten tussen Hank en Oosterhout 6 kilometer file... Dan staan de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. De N9, Alkmaar den Helder, is in beide richtingen helemaal dicht. Tussen Bergen en Sint Maartenzee. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Janneke Willems en Tom Verlind. Even nog over die Google Glass. Daphne Hoorn hadden we net aan de lijn. Fotograaf, documentaire maken. Die mag dat ding een tijdje uitproberen. Zou het iets voor jou zijn, Janneke? Nou... Absoluut niet, want ik heb niet voor niets mijn ogen laten lezen. Hè. Ik wil echt nooit meer een bril Och, op mijn neus. Ach, <laughs> Nou, ik was echt stekenblind als ik mijn bed uitkwam. Dan was ik een half uur op zoek naar waar mijn bril eigenlijk lag. Om vervolgens zo snel mogelijk mijn lens in mijn ogen te peuteren. Dus ik ben daar heel blij mee. Maar echt, dat is wel uh, het eerste wat me tegenstaat. Dat er weer echt op. iets op mijn neus zit... En uh, ja, dat, dat zou mij al irriteren. ja. ja Tom, jij hebt al van je zin. Want daar ben ik eigenlijk vergeten haar te vragen. Of, bedoel, Wij zijn brildragers. Ja, dat is ook mijn eerste vraag. Of, ik of je twijfel of, of hij er op mijn sterkte is, eerlijk precies, gezegd. Precies, of je hem ook op scherp kan ja. krijgen. Dat is wat we, ik heel erg tegen Of als kan bilmen. je hem misschien als voorhanger erop doen? Ja, dat zou kunnen. Ja. <laughs> ja, zo voorhanger. Ja. even los daarvan, vind je dit? Ja, ik, ik vind het spannend en beangstigend uh, tegelijk. Want het is weer wel een hele opmerkelijke nieuwe ontwikkeling. En de vraag is, uh, beklijft die en wat zal die ons uh, brengen? Het beangstigende is natuurlijk, ik stel me dan een zomersterras uh, voor allemaal mensen opzitten met zo'n bril die naar elkaar zitten te kijken... waarbij je totaal niet weet wat ze op dat moment wel op Twitter uh, zetten... Of, uh, of niet, of op Facebook. Dus ja, het aspect van de privacy, uh, dat beangstigt mij wel niet, een niet beetje. Maar kun je straks nog rondlopen. Ja, niet alleen maar Big Brothers watching you, maar ook gewoon je buurman... Uh. Ja, dat, dat gebeurt natuurlijk al in, uh, in belangrijke mate. Maar goed, dan zie je mensen nog het, uh, de, de iPhone heffen en een, en een foto maken. en denk je, ik ben op mijn uh, hoede. Maar uh, ja, straks weet je helemaal niet meer wat, je, wat er in je omgeving uh, gebeurt. Dus dat privacy aspect vind ik wel een punt eerlijk gezegd. Nou, we hebben hmm. snel, even snel gegoogeld trouwens. Google maakt cyberbril glass ook op sterkte. Kijk, kijk, oh. kijk. Dus hij is er gewoon te vinden. Ja. Je, kan, je kan nog terug. Ja. <laughs> <Jalleke>. <laughs> zie jij ook al toepassingen voor je? Hoe dat ding dan straks gebruikt kan worden? Uh, nou, ik vond het wel interessant wat uh, uh, zij, hoe heet ze ook? Daphne alweer? Hoorn Daphne Horn zei, uh, die dus die bril heeft, dat zij daar echt mee gaat fotograferen. En ik ben wel benieuwd hoe dat dan zou werken. Want uh, ik kan me wel voorstellen, je kijkt ergens naar en je wil er een foto van maken, moet je dan nog ergens op een knopje drukken? Moet je dan, ja, ik weet niet, naast je ja, oor zeggen, iets maak, uit, een maak foto's Of een foto's. Ja, ja, Of moet je even schil kijken? Of uh, ja. Ja. Dat, dat hij het dan snapt, Maar je kunt wel sneller wel. reageren natuurlijk. Als je, normaal moet je dan eerst je foto's pak pakken... of je, je, je, je telefoon en dan ja ieder nog instellen. Nu kan je gewoon gelijk op uh, klikken. In principe, als je de goede kant op kijkt... zou het uh, inderdaad sneller moeten zijn. Maar goed, ze zeiden natuurlijk ook al... Van, uh, de kwaliteit van, uh, van foto's uh, is natuurlijk dezelfde... als op je smartphone of ietsje slechter... En je kan geen dieptewerking uh, uh, erin gooien nu nog. Misschien nee. later. Weet je, ik herinner me ook wel... want ik, ik zie nu eigenlijk nog niet heel veel nut voor... maar er uh, zwerft ook zo'n filmpje op internet... rond uh, uh, over een interview met allerlei mensen op straat... van uh, zou je een uh, mobiele telefoon willen hebben... Oh. toen niemand nog een mobiele ja. telefoon had. En toen zei iedereen, nou, dat hoeft voor mij niet. Ik heb thuis toch een telefoon. Ja. Ik kan thuis toch bellen als ik dat wil. En dan ben ik de hele tijd bereikbaar. En nu hebben, lopen we er allemaal mee... Dus dat zou best kunnen dat dat hier ook ja, mee gebeurt. Nou ja, ik denk dat het een kwestie van tijd is. Nou ja, het kan ook de agressie uh, vergroten, zal ik maar zeggen. Bij, bij incidenten. Uh, uh, je weet niet meer of dingen wel of niet uh, vastgelegd worden. In principe zijn straks alle brildrakers verdacht. Uh, ja. Dus dat kan ook nog hele onverwachte uh, ja. aspecten hebben. Als je een maar beetje zeggen. grote bril hebt, dan ja. ben je al de klos. Maar nee. de, de tijd zal het leren of dit uh, zin of onzin is, denk ja. ik. Goed, uh, Nou, we laten haar lekker mee, uh, mee pielen... en dan horen we het wel op, uh, op een gegeven moment. Uh, nieuwsuur heeft gisteravond beelden uitgezonden... van een geestelijk gehandicapte vrouw... die door vier medewerkers van een zorginstelling... nogal hardhandig wordt uh, aangepakt. Daarna overlijdt zij... Uh, voordat Nieuwsuur de beelden mocht uitzenden... moest er eerst een kort geding worden gewonnen. Um, Rob Koster, de adjunct-hoofdredacteur, die zei vorige week... Uh, we moeten deze beelden uitzenden om de discussie op te starten... over het ongetrainde personeel in zorginstellingen. Had die reportage van gisteren ook gekund zonder deze beelden, Janneke? Ik denk dat het zonder deze beelden echt heel moeilijk was geweest... om uh, te laten zien hoe schrijnend dit was. Uh, het is denk ik echt zo'n kwestie van uh, zien is geloven. Of, uh, hè, want, want nu met die, met die beelden, doordat je kon zien... dat er inderdaad allerlei mensen bovenop haar sprongen en zij niet uitermate agressief was, uh, in mijn ogen. Ja, uh, ze wilden niet de goede kant op. Nou. Uh, nou, dan heb je een verhaal. Ik denk dat het zonder en alleen in woorden... of uh, dat het moeilijk over te brengen was geweest. Het, het, het waren beelden van bewakingscamera's. Um, tegelijkertijd had het nieuws gedaan, heel onderzoek aan gekoppeld. Hè? Er is uitgebreid onderzoek gedaan en het blijkt dat, het, dat dit veel vaker voorkomt. Was dat onderzoek of de resultaten daarvan... de presentatie minder sterk geweest als die beelden um, er niet waren geweest? Nou ja, het zou, het zou minder overtuigend binnengekomen zijn. Want dan is het weer een onderdeel van de, van de brei aan gegevens... die dagelijks over je uitgestort wordt. En het bekend fenomeen in de journalistiek... als het gaat om ingewikkelde kwesties is... Zoom in. Maak iets wat groot is, klein, zodat mensen het kunnen behappen. Dat is hier in zijn zuiverste vorm... Toegepast en daarmee was het heel uh, overtuigend en ja, ongelooflijk uh, belangrijk om je de impact van de gebeurtenis te realiseren. Dus ja. ik vond het zeer functioneel, ook zorgvuldig uh, en goed gemaakt en gedocumenteerd. Want ja. dat was op zich geen een, een nieuwe zaak. Argos, radio, heeft al een keer aandacht aan besteed. Alleen die kunnen natuurlijk niet die beelden laten zien. Die hadden iemand, een deskundige, naar die beelden laten kijken. En die hoor je dat dan uh, ja. beschrijven wat er gebeurt. Maar de beelden zien is dan meer impact. Logisch misschien wel. Ja, ik denk dat het nog even wat meer impact heeft. Al moet ik zeggen, hier zat ook uh, op een gegeven moment een deskundige uitleg te geven. En dat versterkte het nog meer. Hè? Van nou ja, in, in ons vak, uh, als ik iemand zoiets zie doen... dan uh, zou ik dat beoordelen als uh, uh, niet gekwalificeerd. Ja. Dat vond ik dan wel van, oh, oh, wat ik als kijker zie... of het gevoel dat ik erbij heb, klopt kennelijk... Ja. Met zoals de deskundige het ziet. Ja. Ja. De instelling waar de beelden gemaakt zijn... die besloot na het kort geding niet in de uitzending te reageren. Ik begreep dat ze dat eerst wel hadden gezegd. Ze hebben wel een schriftelijke verklaring gestuurd. En die werd dus voorgelezen gisteren in de Nieuwsuur. Even luisteren. Novo schrijft ons zwaar aan de privacy te hechten. Door de beelden kunnen de persoonlijke belangen van de betrokken cliënten en medewerkers in het geding komen. De beelden zijn ten onrechte in handen gekomen van Nieuwsuur en daarom wil Novo niet meewerken. Novo wijst er nog op dat justitie de zaak seponeerde omdat er uit noodweer is gehandeld... en dat het gerechtshof bepaalde dat er geen sprake was van dood door schuld. Dit neemt niet weg dat wij het incident uitermate betreuren... en meeleven met alle betrokkenen, al dus Novo. Ja, hij is Nova, maar dat is <laughs> ja? uh, dat, nou, het oude, <laughs> oude werkgevers, zullen we maar zeggen. Uh, was dit een zwakte bot, vind jij, vanuit Novo, Janneke? Ja, ik vind dat je als uh, bedrijf, mens, politicus... wie dan ook die, die een fout maakt of aangevallen wordt... He? ook die chemische bedrijven waar van alles fout gaat... laatst uh, ook weer in het nieuws geweest... Je moet gewoon uh, je woordje kunnen doen in de media. En moet je gewoon, die kans moet je pakken. En ook naar de, naar de nabestaanden van deze vrouw toe. Waarom zeggen zij niet? Jeetje, nou, wij hebben nu ook die beelden gezien. Uh, inderdaad, zeg, wat is hier toch allemaal fout gegaan? Uh, we gaan het onderzoeken. En dat vind ik, dat hadden ze ook daar kunnen doen. En uh, dat maak je wel vaker mee. Dat ze zich allemaal gaan verschuilen achter het belang van de privacy, van de cliënt. Nou, dit is toch echt wel in het belang? Ja, je wekt haar er niet meer mee. Uh, uh tot leven natuurlijk, ja. maar wel in het belang van de nabestaanden... dat dit uh, ja. helder naar nou ja, buiten gebracht Die werkt ook goed. gewoon mee aan de reportage. Dus je zou zeggen, van uh, juist vanuit die hoek zal er helemaal geen bezwaar zijn. Ja, dat is een flauwekul uh, argument natuurlijk. Want hoe kun je de privacy van een, een cliënt meer schaden... dan om, om het leven uh, te brengen? Ja. Dus dat zijn ja. argumenten die in geen enkele verhouding... ten opzichte ja. van elkaar... Ver, verlies je het eigenlijk altijd als je zo'n instelling bent? Ook al zou daar de directeur hebben gezeten gisteravond. Nee, dat, dat geloof ik niet, want ik ben het erg uh, eens met uh, Janneke. Deze tijd vraagt om uh, transparantie. Dus als je er een goed kijkt, als er veel te verdoezelen valt. Als uit een onderzoek blijkt dat daar de situatie fundamenteel niet klopt. en dat dit daar een uiting van is. dan heb je geen verhaal te vertellen. En dan ga je nat. Maar dan is er volgens mij ook maar één conclusie. Uh, mogelijk daar moeten repercussies aan verbonden worden. Die mensen moeten weg en die moeten daarvoor verantwoordelijk gesteld worden. Maar ja. laten we er nou even vanuit gaan dat ze niet helemaal gek zijn... dat dit ze overkomen is en dat daar in het algemeen... laten we hopen, een fatsoenlijk beleid wordt gevoerd. Dan ga je gewoon als grote mensen voor de camera zitten... en dan leg je aan de samenleving uit hoe ingewikkeld het is... hoe je dit is kunnen overkomen, dat je daar vreselijk veel spijt van hebt. Laten we daar dan mee beginnen en dat je... Dat en dat en dat gedaan hebt om te voorkomen dat dit ooit nog gebeurt. Dat is een normale manier van nou, opereren. Maar dit natuurlijk absoluut niet. Wij diskwalificeren je. We te... ja, hebben ze trouwens ook nog gebeld om, om nou ja, over, over de uitzending al te reageren. Wat ze daarvan vinden. Maar ook daar hadden ze geen zin in bij NOVO. Nee, ik bleef overigens als, nog heel even hangen. Ook bij dat woordje noodweer uit die verklaring. Dat de justitie zou geseponeerd hebben. Omdat er sprake zou zijn van noodweer. Omdat er uit noodweer was gehandeld. Uh -huh. Ik dat heb, heb, ik, de ik, de ik, dat heb ik in de ik hele reportage gezien. niet gezien. Nee, ik ook niet. Nee. nee, daar bleef ik nog wel even een kwartiertje over maken. Dat, dat is nog weer een ander interessant aspect. Deel twee. Waarom, waarom justitie besloot om, om hier geen zaak van te maken? Want daar is het eigenlijk al, het is niet eens voor de rechter geweest. Ja. Nou ja, er is nog een ander aspect waar ik mij wel over verbaasde dat uh, kennelijk in dit soort inrichtingen medewerkers... zo in protocollen uh, zijn gevangen en in regels zijn gevangen... dat ze als een soort machines uh, opereren mm. en, en dingen doen... die niet meer bij normaal menselijk gedrag horen. Dus ik zou het ook geen schande vinden om medewerkers in zo'n organisatie... op hun persoonlijke verantwoordelijkheid eens aan te spreken. En dat zie ik hier allemaal niet uh, ja. gebeuren. En noodweer, ik heb, het ook, ik heb er maar... geen verstand van, hoor, maar dat heb ik ook niet gezien. Nee. Nielsen, dat is de Amerikaanse evenknie van de Stichting Kijkonderzoek... heeft eindelijk een uh, rechtstreeks verband aangetoond... tussen aandacht voor tv-programma's op Twitter... en meer kijkers voor die programma's. Een uh, flinke beurs op Twitter kan een programma... flink meer kijkers opleveren tijdens de uitzending. Janneke, luister je mee voor de zondagochtend? Ja, uh, ja, tuurlijk. Veel ja, ik twitte rot dan, hè. <laughs> ja. Gaan we meteen van... De... <laughs> ja. uh, vooral reality-series en comedies... die prof profiteren van dit, uh, van dit effect. Um, laat jij je wel eens overhalen uh, door de beurs op Twitter, dat je kijkt naar een bepaald programma? Ja, dat gebeurt me eigenlijk regelmatig. Ook omdat ik uh, uh, vergeet altijd wanneer interessante programma's komen. Ik probeer daar wel eens een alert voor in te stellen, maar dat, nou ja. uh, dan gaat er op een gegeven moment piept je telefoon de hele avond door. En dan, nou. en dan twitter ik en dan uh, zie ik bijvoorbeeld allerlei mensen helemaal losgaan over een bepaalde documentaire... Of uh, ze vinden het goed of uh, vaak vinden ze het vooral slecht. Maar, uh, maar dan uh, word je uh, toch getriggerd om daar ook even naar te kijken. Ook als gaan het kijken. slecht is? Als, als er, ja, van, nou, wat, wat ja. Is en nou met name als het dan ook een beetje op financieel-economisch gebied is. Hè? Er zijn wat van die tegenlichten uh, en documentaires geweest. Ja, dan wil ik me ook lekker mee opwinden. Ja. Ja. De, nu dit bekend is. Ja, hoewel, je kunt het ook zelf bedenken, natuurlijk. Ja, dat ja, ze geweldig is geweldig over open deur, toch? Want ja. uh, als, als ik uh, de buurman roep en zeg: uh, zet hem eens op die zender, uh, want er is iets leuks. dan gaat hij ook uh, kijken. Dat mechanisme is er. Dus. dus dit is een weer een soort bewijs in de sector... van het woord donker als licht uitgaat. Hè? Nou, dat, maar je <laughs> kunt als tv-makers daar dus gebruik van maken... Door, door ook een beetje rumoer te creëren. Nou, dat, dat geloof ik niet. Want dat hebben mensen ontzettend snel in de gaten... dat ze misbruikt worden. Ik denk dat het alleen werkt als mensen zich... oprecht verbazen over de schoonheid van een programma... Of, of zich echt irriteren. En dan ga je kijken, want daar word je natuurlijk... wel degelijk door opgewekt. En dan moet dat beeld wel kloppen, want anders trap je daar niet nog een keer in. Dus manipuleren, dat zal niet meevallen, denk ik, nee. met dit systeem. Want dan val je snel door de wand. Het, het zijn flinke cijfers, want daar in Amerika... voor sommige programma's geldt dus 40% meer kijkers ineens... doordat er omheen getwitterd wordt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik denk ook dat je het zeker niet moet willen manipuleren. Want ja, dat is gewoon... als er één ding is op Twitter... als je voelt dat er een soort commercieel belang achter zit... Uh, en, en mensen zijn daar niet duidelijk over. Dus je voelt dat er iets niet klopt. Dan krijg je meteen een uitslag. En dan denk je als Twitter, ja, dag. Ja. En dan word je vaak uh, het slachtoffer ook nog eens. Uh, van, uh, van allerlei grappen en. Uh, Markeert het zich tegen ja. ja, en een aspect wat hier niet behandeld wordt. is dat je met dat twitteren. Uh, kijkers waarschijnlijk van het ene programma naar het andere programma uh, brengt. En hier gaat het onderzoek over het feit dat. Uh, het positief werkt op programma's, maar op andere plekken ontstaat er weer schade. Dus of je er nou zoveel mee opschiet als nee, televisie, ja, dat is natuurlijk ja. de vraag. Nou ja, wel als ze allemaal naar jouw zender komen natuurlijk. En ja, bij de concurrent weg weggaan. Ja, dat is zo. Ja. Dan zou het interessant kunnen zijn. De verleiding is wel groot om dit systeem te gaan uh, misbruiken. Maar het uh, werkt denk ik alleen maar als een programma echt aanleiding geeft... om ja. uh, opgeattenteerd te worden. We, we hebben vanochtend even gebeld met, met uh, de kijkonderzoekers kijk hier. Uh, de man die hierover zou gaan, die is op het moment op vakantie. Dus ze kon, dus konden daar niet echt Nee, ja, maar goed, dat kan natuurlijk. Maar uh, het zou aardig zijn om, om het onderzoek naar Nederland een keer te vertalen. natuurlijk En eens dus te kijken wie daar dan voordeel van heeft en wie niet. Ja, dus daar en of die mensen al zitten, of ze inderdaad al, zoals wat jij misschien zegt... al televisie zitten te kijken voordat ze gaan zappen... Ja, Via wel, Twitter. Er, naar we dan hebben ook al een voorbeeld. Knee van de Brink werken met sidekicks. En dat is niet altijd een hele gelukkige keuze. En een van de opmerkelijkste sidekicks is Maarten van Rossum. Die, die daar regelmatig uit de bocht vliest, vliegt. Nou, dat is een hevig onderwerp van uh, discussie op Twitter. En dat is dan wel degelijk een argument om, om je lekker samen te gaan zitten. ergens Maarten kijk. van Rossum. Ja. Dus het hoeft niet onderzocht te worden. We weten dat het werkt. <laughs> Oké, okay, nou, uh, dan kunnen ze nog wel even op vakantie blijven bekijken. onderzoek ja, blijft een goed idee. <laughs> Dank dat jullie er waren. Janneke Willemsen en Trott. Uh, voor het mediaforum. We gaan zo meteen een nationale nieuwsquiz spelen, maar eerst een mooi liedje van uh, Steely Dan. de mannen Walter Becker en Donald Fagan samen op Radio 1 u Ricky, don't lose that number. We hear your leaving. That's okay. I thought a little while time had just been. I guess you kinda of scared yourself, you turn and run But if you have a change of heart Ricky don't lose that number Muziek draaien op Radio 1, nou maar huwelijk goede muziek. 1974, Stilly Dan en Ricky Don't Lose That Number. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Jan Stellingwerf. Die is 68 jaar en komt uit Buren. Um, u hebt zelf een camper gebouwd, hè? Begrijp ik dat? Ja, dat, uh, die informatie is goed doorgekomen. Ja, en al, uh, al mee op vakantie ook geweest? Ja, we zijn er al mee weg geweest. En? is goed bevallen. Ja, ja. ja. alle knopjes zaten op de goede plek ook. Ja, de meeste wel. Hier en daar kan er nog wel wat verbeterd worden. Maar, goed, dat maar is, was het een bestaande uh, camper die u verbouwd hebt? Of nee, al? ik heb een uh, bestelbus gekocht en uh, daar heb ik een camper in gebouwd. Oké, okay. nou wat leuk zeg. Het is trouwens een uniek ding, want ja. is er maar één van. Ja, nee, daarom, dat is, uh, dat is heel mooi. Ja. Uh, nou ja, uh, oké, okay. uh, u hebt er de tijd voor. Uh, intussen ook een beetje quiz, natuurlijk. We gaan eens kijken hoe je het nieuws hebt bijgehouden. Eerst maar de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Goedemiddag en welkom bij wat we hopen een historisch event. Wat is de smaak van kweekvlees? Vlees uit een kweekbakje. Voor de presentatie van dit bijzondere stukje vlees zijn meer dan 200 journalisten uit de hele wereld komen opdraven. Het is niet zo juicy. De absence is. Ik voel me like als the fad. Ik mis zout en peper. De eerste hamburger van Kweekvlees werd gisteren onder toezien te oog van de hele wereldpers gepresenteerd. Vraag 1. Hoe heet de Nederlandse onderzoeker die de afgelopen jaren in een laboratorium in Maastricht bezig is geweest met het ontwikkelen van deze hamburger? Mark Post. Goed. Het project die bijna een jaar vertraging op. Uh, en per hamburger was zo'n 250.000 euro nodig voor de ontwikkeling. Vraag 2. Het project is mede gefinancierd door Sergei Brin. Zijn naam werd gisteren bij de presentatie pas bekendgemaakt. Hij is medeoprichter van welk bedrijf? Amazon. Dat is niet goed. Amazon. Google. Hij is van Google. Hij ja. is de eigenaar van Amazon, toch? Nee, dat is een andere manier. Oh, even, ja. Ik weet, niet, ik, ik weet niet of daar nog vragen over komen. Ja, ja ik zit even slijf. snel te kijken. Nee, hè? Uh, van de Washington Post is ja. die. Die heeft hij overgenomen. Maar deze meneer is van uh, Google. Um, vraag 3, kop uit de krant. Die luidt als volgt: Genieten als die rotjongens er niet zijn. Genieten als die rotjongens er niet zijn. Gaat dit over één? Amerikaanse honkbalfans zijn teleurgesteld nu Alex Rodriguez... en nog twaalf andere honkballers zijn geschorst wegens doping. Twee, bij de Harijnse Plas stijgt het aantal incidenten. Vrijdag werd er nog een meisje in elkaar geslagen. Of drie, bezoekers van de Gay Pride reageren op het nieuws... over de Roemeense zakkenrollersbende die zijn veroordeeld door de snelrechter. Ik denk twee. En dat is goed. Kop uit trouw is dat het incident van vrijdag was een aanleiding... om het toezicht op het strandje te verscherpen. Vraag vier, welke partij heeft minister opstelt inmiddels bevraagd over dit laffe geweld? Hmm. PVV? Is dat een gokje? Ja. Het is goed gegokt, ja. Um, vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Uh, nou, ik denk niet zozeer de discussie. Ik denk veel meer wat er over in de kranten is geschreven... en hoe breed dat is uitgedragen richting het hele land. Ik voel me niet beschadigd, maar ik ben het natuurlijk wel. Uh, en dat moet nog blijken, want dat is er dus verder ook nog niet uitgekomen. Wie is deze man? Het zou Rijkman Groening kunnen zijn groenink? Ja, nee, het is hem niet. Hij heet René Roep. Oh. En dan zegt u Dat ja, René Roep. Vlissingen. Kijk aan. Ja. Uh, vraag 6 namelijk, uh, René Roep. Hij is de burgemeester die een opspraak is geraakt... vanwege declaraties van welke gemeente is hij van burgemeester... Vlissingen. Ja, dat is goed, ja. De gemeenteraad van Vlissingen stelt een vervolgonderzoek in... naar de declaraties van deze roep. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus geen persoon, maar een onderwerp. En uh, de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stop roepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. het zou 50 euro moeten kosten om mij te bezoeken... 3. 99% van mijn inwoners wil bij het eiland blijven horen. 2. Volgens minister Picardo gedraagt Spanje zich nu als Noord-Korea. Gibraltar, stop. Gibraltar zegt hij, uh, en dat zou best eens goed kunnen zijn. Want de laatste aanwijzingen is, ik zorg als Britse kolonie in Spanje... opnieuw voor irritaties tussen deze twee landen. Spanje wil toch gaan heffen, 50 euro, tot woede van... De Britten um, in 2002 sprak 99% van de bevolking van Gibraltar zich in een referendum uit tegen een gedeelde Brits-Spaanse soevereiniteit. Gibraltar zocht er inderdaad. U komt op 6. Dat betekent dat er zometeen 8 nodig zijn om over de score van gisteren 44 heen te komen. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, was inderdaad.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 In 2012 alleen al zijn ongeveer 17.500 uh, 17. reën afgeschoten... Is jagen noodzakelijk om de aanwas van fauna in toom te houden? Of is er beter beheer nodig, waardoor de populatie op natuurlijke wijze op peil blijft? Jagen blijft nodig om de natuur in balans te houden. Dat is de stelling. Eens of oneens. U mag het sms'en naar 7070, kost wel 50 cent. Gratis bellen 0800-1101 via de website www.stand.nl. Of u kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Jan Stellingwerf, 68 jaar, uit Buren, scoorde net uh, 6 in deel 1. Uh, we hebben het hoogste score tot nu toe van 44, gisteren neer Gezet. Dat betekent dat er in ieder geval acht goed moeten zijn. Want dan komt u over die 44 heen. Maar liever nog wat meer. Zult proberen. Ik stel de vraag helemaal en dan graag het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbrief. Universiteit van Oslo heeft de aanvraag voor een studie politieke wetenschappen... van welke veroordeelde afgewezen. Van ik. Goed, volgens Spaanse media verlengt welke voetballers... een contract bij Real Madrid voor 17 miljoen euro? Pas. Ronaldo, is dat welke kerncentrale in Japan... kant opnieuw met problemen vanwege een ondergronds lek? Fukushima... Fukushima, het stadsbestuur van Johannesburg stuurde per ongeluk aan een aanmaning naar het huis van welke bekende Zuid-Afrikaan? Mandela. Dat is goed. Het aandeel van welk bedrijf in de wereldwijde verkoop van tablets is het afgelopen kwartaal flink gedaald? Uh... Apple. Dat is goed. Welke minister gaat in cassatie in de zaak van beleggers... die geld verloren door de nationalisatie van SNS-Reaal? Dat is goed. Welk telecombedrijf gaat in beroep tegen de tariefsverlaging... die is opgelegd door de autoriteit Consumentenmarkt? Kpn. Goed. Welke voetballer kost volgens de voorzitter van zijn club... maar liefst 580 miljoen euro? Pas. Messi. Welke club huurt verdediger Kai Ramstein... voor de rest van dit seizoen van Feyenoord? Ajax. Sparta, een concert in Chicago. Van welke boyband werd vroegtijdig beëindigd door de politie? Past. Backstreet Boys, een man van 45, ligt al sinds zijn geboorte in het ziekenhuis. Uit welk land komt hij? Pas. Brazilië. Welke Engelse oud-voetballer is veroordeeld tot een boete van 1245 pond... vanwege openbare dronkenschap? Gascoin. Goed. Joegoslavië-tribunaal heeft het proces tegen wie tot 28 oktober stopgezet? Goed. Bij een brand in de op 1 na langste tunnel van welk Europees land... zijn tientallen gewonden mm -hmm. gevallen. Goed. Welke bekende DJ-ken gisteren na drie maanden zijn rijbewijs terug? Pas. Afrojack. Op welke snelweg is gisteren na een file de vangrail verwijderd... zodat automobilisten konden omdraaien en terugrijden? A15. Dat is goed. Ik begon met het stellen van de vragen in de knal. Er was één vraag, jongens, waar even wat discussie over was. Fukushima is toch goed gerekend, ondanks uh, Fukushima, zei u iets. Maar goed, Fukushima is goed gerekend door de jury. Dus dan komen we op tien. Dan uh, hadden we de 6 uit de eerste ronde, dus dan zitten we op 60. U gaat aan de leiding voorlopig. Voorlopig wel. <laughs> ja. Nou ja, goed, het is een beetje de gemiddelde score, zullen we maar zeggen. Uh, dus uh, ja, u moet hopen dat er niet betere kandidaten voorbij komen. Ik gun het andere kandidaten wel, hoor. Voorlopig goed gedaan. U krijgt van ons de kaarten mee van beeld, voor beeld en geluid. lunchradio, de mok en de lunchbox. En dan afwachten of die 300 euro er ook nog bij komt. En een goede reis terug naar Buren. Dank u. En veel plezier met de camper. Ja, dank u. We melden ons zo terug en dan gaan we praten over homo-emancipatie. Veel over te doen. Gisteravond nog in Voetbal International. René van der Gijp die daar zo zijn mening over gaf. Dus er valt nog hier en daar wel wat werk te doen. Daarover gaan we praten tijdens de werklunch. Na het NUS-journaal van 1 uur.